Het CDA wil vastleggen dat werknemers bij ontslag minder geld meekrijgen als hun werkgever genoeg scholing heeft aangeboden. Werknemers die geen scholing aangeboden hebben gekregen, krijgen juist recht op een hogere ontslagvergoeding. Kamerlid van Heijem dient erover vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. De PVV heeft bij de kabinetsformatie bedongen dat er niet aan het ontslagrecht wordt gemorreld. Volgens Van Heijem is dat ook niet aan de orde, omdat de rechter bij ontslagzaken nu ook al kan meewegen hoeveel werk een werkgever aan scholing doet. Het CDA-Kamerlid wil dat verplicht maken, omdat het nu meestal niet gebeurt. Minister Schultz-Van Hagen voert per 1 december het verplichte alcoholslot in. Automobilisten die zijn betrapt met 1,3 promil of meer alcohol in hun bloed... krijgen het apparaat in de auto. Ze moeten erin blazen voor en tijdens de rit. De auto kan alleen rijden als hun promilatie, promilage onder de 0,2 is. De maatregel wordt opgelegd bovenop de straf die dronken automobilisten van de rechter krijgen. Bestuurders moeten dat slot zelf betalen. De kosten bedragen inclusief een verplicht onderwijspakket zeker 3000 euro. Wie weigert raakt voor zeker vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. Het alcoholslot had eigenlijk al een half jaar geleden moeten worden ingevoerd, maar toen voldeed het apparaat nog niet aan de eisen.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 Dan het weer nog bewolkt en wat regen of motregen. Vanmiddag van het westen uit droog en wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen herfstachtig met regen, veel wind en ongeveer 16 graden. ANW-verkeersinformatie. De drukte op de weg neemt duidelijk af. De meeste files staan nog in het midden van het land. 33 files, meestal dagelijks. De langste files staan op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo, 8 kilometer... Ze hadden te maken in Apeldoorn met een seinstoring op een overweg. En vandaar dat de afrit Hoenderloo nog helemaal vast staat. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, nog 10 kilometer tussen Leidsendam en Zoetenwouder Rijn Dijk. En de A50 van Arnhem naar Os, voorknopend Ewijk 6 kilometer. Niks meer te besparen.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 En Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De Europese schuldencrisis blijkt een moeilijk te stoppen olievlek. Kredietbeoordeler Moody's heeft de status van Italië verlaagd... en ziet meer slecht nieuws voor dit land in het vooruitzicht. We schakelen straks met onze correspondent in Italië. We hebben ook nog de Dexia Bank. Laten we gauw naar de economieredactie gaan. Ja, nou, de regeringen van België en Frankrijk houden Dexia op het ogenblik overeind. Frans-Belgische bank, grootste bank van België en ook een flinke in Frankrijk, zal gesplitst worden in een goede en een slechte bank. Dexia is het de eerste slachtoffer van de schuldencrisis en zorgde voor een schokgolf op de financiële markten. Financieel redacteur André Meinema voor voorzicht de beurschermen. André, Dexia ging hard onderuit gisteren, meer dan 20% eraf. Hoe reageren de beleggers vandaag? Voorzichtig, optimistisch, niet euforisch. Op dit moment de koersstijging voor het aandeel Dexia van 9% en een beetje. En dat is natuurlijk nog, maar, nog niet eens de helft van wat ze gisteren verloren. Uh, want gisteren het op het slechte moment van de dag zelfs eventjes uh, meer dan 35% omlaag. Eindigde gisteren zo'n uh, kwart, procent, uh, kwart uh, 25% lager, maar nu dus een winstje van 9%. Dus voorzichtig optimisme bij de beleid. Eerst nog zien, dan geloven. Uh, want het blijft natuurlijk nogal een, een, een, ja, toch wat, een, een wat, wat lastige situatie bij die dexia bank Ja, want eerst zien, dan geloven. Uh, is Dexia... Gered en veilig? Of kan het nog misgaan, anderen? Ja, maar dat is natuurlijk als de dood voor een, een bankrun... dat mensen hun spaargeld wegtrekken, volgens de... de, de, de, de, de. Deze, de krant De Tijd in België mm -hmm. zouden 300 miljoen euro aan spaargeld gisteren zijn weggetrokken uit de bank. Ja, best veel. Uh, dus men garandeert aan alle kanten dat het spaargeld van de mensen veilig is. De bank is natuurlijk in staatshanden, was al voor 15% in Franse en Belgische staatshanden. Wordt nu nog meer, nu de Franse en de Belgische staat, voor miljarden aan garantstellingen gaan geven. Dus in zo'n bezien is de bank uh, veilig en zijn de spaarders ook veilig. Voor beleggers is het natuurlijk een minder fraai verhaal... want die hebben natuurlijk de koers van het aandeel Dexia aan de voorbije weken en maanden... al helemaal zien verdampen. Naar uh, amper een euro op dit moment. Dus, uh, de Belgen volgen nu het spoor van, van Fortis een beetje... wat ze in drie jaar geleden ook al hadden. Fortis de, de omviel werd gesplitst in een slecht deel en een goed deel. Het de goede deel ging naar, naar BNP Paribas en naar ABN AMRO, naar de Nederlandse staat. En die slechte deel, dat werd ondergebracht in de AG'as, de, de verzekeringsactiviteiten, de beleggingsportefeuille, de, de brakke hypotheken. Uh, en dat is op dit moment verrassend genoeg wel weer winstgevend. Dus het kan een, een, een leuk, een mooi scenario worden. Je haalt het risico weg en je, je, je zorgt veilig voor het spaargeld uh, en de bankactiviteiten van, uh, van de gezonde delen. Maar ja... Zover is het nog niet. En bovendien is het nog veel onzeker voor de beleggers, uh, investeerders... Uh, wat er nu met Dexia gaat gebeuren. Ja, gisteren uh, financiële wereld vooral uh, de klossen. ging daar diep in het rood. Nu komt Dexia erbij. En ook Italië nog. Dat is afgewaardeerd door Moody's. Wat zullen daar de gevolgen van zijn? Nou ja, op dit moment zie je dus een wel hogere opening op de beurzen. De, de beurzen van, van Londen tot en met Madrid uh, en Parijs... die openden zo'n 2, 2,5 procent hoger. Op dit moment zie je de koersen ietsjes wat teruglopen... naar zo'n winst van rond de 1,5 à 2 procent... Heeft ook te maken met het feit dat, dat Wall Street gisteravond... in het laatste uur van de handel plotseling nog naar winst draaide. En dan zeggen de analisten, ja, wat zou er de reden van kunnen zijn? En we zijn dan vooral geweest naar koopjesjagers. Want we hebben natuurlijk dagen van dalingen gezien. Zitten de koers op een laag niveau? En dan is het misschien een interessant moment om eventjes in te stappen. En te kijken wat je daarmee kunt verdienen. Op de obligatiemarkt wordt momenteel uh, luidjes gereageerd... op de afwaardering door Moody's van Italië. Die gaat met drie stappen teruggezet. Die hebben nu hetzelfde niveau als Malta gekregen. En staan zelfs nog een treetje lager dan Essen. Dus leuk is het allemaal niet, maar niet onverwacht... Uh, want Italië is natuurlijk een groot land, de derde economie van Europa. Dus uh, de zorgen die Moedis heeft over Italië, ja, die, die blijven natuurlijk. Uh, gaan ze erin slagen? De economische vooruitzichten zijn minder fraai. De, de bezuinigingsdrift is niet bijster hoog. Dus daar blijven die zorgen. Maar de markten hadden dit eigenlijk al zien aankomen. André, mijnen maar vanaf de economie-redactie. Nu hoorde het André al zeggen over Italië. Dat land krijgt een afwaardering van zijn kredietwaardigheid voor de kiezen. Kredietbeoordelaar Moedis besloot dit even voor middernacht. Op de radio in Italië werd het nieuws om klokslag 12 uur als volgt bekendgemaakt. AA2, de kredietbeoordelaar heeft zijn twijfels over het land vanwege slechte vooruitzichten voor de Italiaanse economie. En twijfelt ook aan de bereidheid om te bezuinigen in Italië. En daarom verluigt Moody's die kredietwaardigheid. En met maar liefst drie stappen van AA2 hoorde dat naar A2 om in de termen van Moody's te blijven. Ja, en zoals André al zei, het was verwacht, maar, correspondent Bas Mesters in Rome, het geeft ook aan dat Italië het vertrouwen niet terug lijkt te winnen. Nee, nee, drie stappen omlaag op de schaal van kredietwaardigheid van Moody's... dat is inderdaad heel veel en daar is men hier ook van geschrokken. Men had misschien twee stapjes verwacht. Maar Moody's stelt tegelijkertijd dat het risico op faillissement van Italië ver is... maar dat het steeds kwetsbaarder is geworden. En Het is een, een combinatie... Uh, allereerst moet Italië volgend jaar 200 miljard euro aan leningen hernieuwen... En het gebrek aan vertrouwen in de Europese maatregelen... in zijn algemeenheid om de crisis te bestrijden... Die, die maakte dat het vertrouwen in die leningen... om die terugbetaald te krijgen later, dat dat ook um, daalt. En de trage groei in Italië en in Europa... Die uh, maakt het allemaal ook niet beter. En dan is er nog bovendien die Italiaanse politieke klasse... Die, waar men steeds minder vertrouwen in heeft. Kortom, uh, het komt hier hard aan. En men ziet ook niet echt uh, hoe dat snel uh, zou kunnen verbeteren. Hm, hoe reageren beleggers daar op bij jou? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo snel een die monitoren als André, André Meinema heb. Dus ik weet het nog niet. Maar misschien kan hij je daar even zeggen hoe ze in Milaan reageren. Dat heb ik hier nog niet in beeld. De sites die geven dat nog niet aan, de nieuwsites. Nou, dat gaan we nog even uitvogelen. Wat willen die financiële markten eigenlijk dat Italië doet om het vertrouwen te herstellen? Is je dat duidelijk? Nou, dat is allereerst extra hervormingen. Dat betekent meer privatiseringen. Uh, de, in Italië zijn heel veel beroepen afgeschermd. Bijvoorbeeld als je dokter of advocaat of wat dan ook wil worden... dan moet je goedgekeurd worden door de beroepsgroep. Waardoor er, uh, het heel moeilijk is voor jongeren om die arbeidsmarkt op te stromen. Ze willen dat het sociale zekerheidssysteem wordt veranderd. Dus dat als je werkeloos wordt, dat er dan een uitkering is voor iedereen. En de plicht om snel te solliciteren. Nu is het vaak zo dat de uitkering gekoppeld is aan de baan die je nog hebt. Je blijft bij je oude baas en je krijgt geld zolang de baas geen werk voor je heeft. Maar dat stimuleert natuurlijk niet om een nieuwe baan te zoeken, daar waar wel werk is. Dat soort structurele veranderingen moeten er komen. En, uh, en, te, en niet alleen maar, zoals nu heel veel is gebeurd, bezuinigen. Men wil hervormingen, ombuigingen kostenbesparingen en niet belastingverhogingen zoals heel veel is gebeurd. Meer dan de helft van de bezuinigingen tot nu toe, of ombuigingen, waren belastingverhogingen in plaats van kostenbesparingen... van de dure, dure staat die hier heel bureaucratisch is. Ja. En als je dus niet herstructureert, dan waardeert Moody je af. André maat dan maar naar jou toe. Want hoe doen de beurzen in Italië het? Hoe reageren ze daarop? Nou, dat is in Europa zie je dus daar ook hogere koersen. Ook Milaan is hoger geopend, zo'n 1,8 Op dit moment ook nog een winst van 1,5 procent. Eh, bankaandelen staan niet alleen maar in de rest van Europa... maar ook in Italië wat hoger nu. Dus, maar dat heeft alles te maken met een soort... nou ja, eh, laten we zeggen, eventjes wat, wat aandelen ophalen. Koopjesjagers. Eh, echt enthousiasme is het nog niet. euforisch is het dus ook niet. Nee. Eh, en zoals gezegd, die, die, die afwaardering van Italië door uh, Moody's... Was in feite, uh, zat al in de pijplijn, niet onverwacht. Uh, het gebeurt dan toch, ja, dan, dan kijk je er even van op. Maar niet meer dan dat. We gaan nog eventjes terug naar Bas Mesters uh, in Rome. Want Bas, hoe, hoe reageert de politiek eigenlijk in uh, Italië op deze afwaardering? Ja, er zijn eigenlijk drie soorten reacties. Allereerst zegt uh, Berlusconi het katshuis van Italië, zeg maar. Palazzo Gigi zegt, we hadden deze afwaardering verwacht. En we werken aan een verbetering, zodat het allemaal goed komt. Dat is natuurlijk de geruststellende gedachte. Mm -hmm. De oppositie die zegt... Nu moet toch echt die Berlusconi opstappen, want het vertrouwen is duidelijk helemaal weg. En het heel interessant is dat bijvoorbeeld uh, steeds vaker de vergelijking wordt getrokken met Spanje. En de, de werkgeverskrant die heeft vandaag een commentaar en die legt uit... dat Spanje in de laatste maanden de beurzen in de laatste drie maanden met 16% zijn gedaald... en Italië met 25%. De spread op de sta uh, staatsleningen van 10 jaar die is in Italië inmiddels 40% groter dan in Spanje. Dat is ook een negatief teken. En daarnaast is de kredietwaardigheid van Spanje inmiddels ook beter dan die van Italië. Kortom, men, men, men begint zich echt zorgen te maken. Want Spanje was het probleemland, maar Italië heeft inmiddels slechtere cijfers. En de minister van eh, Financiën tot slot, die zei, misschien komt het wel omdat men in Spanje binnenkort verkiezingen heeft en wij niet. En daar is iedereen hier enorm boos over binnen de regering. Want hoe kan de minister zijn eigen regering zo hard aanvallen op zo'n moment? Basmeesters vanuit Rome. Dankjewel Bas en ook André Meijner... Maar vanaf de economie Redactie. Het gaat zo dadelijk even niet over geld, maar over de gouden griffel 2011. Die is voor Dissus van Simon van der Geest. Zo dadelijk een verslag vanaf het kinderboekenbal. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, de drukte neemt nu snel af. Bij Amsterdam is de ochtendspits eigenlijk al voorbij, behalve op de A9. In de rest van het land uh, duurt dat allemaal wat langer. De meeste files dus in het midden van het land. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Apeldoorn. Er staat voor de afrit Hoenderlo. 7 kilometer fieten. Heeft te maken met werkzaamheden op de N304 bij Apeldoorn op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoude nog acht. En een merkwaardig fenomeen blijft de drukte op de A15. Dat is de weg van Nijmegen naar Gorkum. Daar staat tussen Ochten en Tiel 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. Straks die gouden gifel is maar zeventjes naar Amanda Knox. Vier jaar hebben de Amerikaanse media de zaak rond Knox op de voet gevolgd. De studenten uit Seattle werd gisteren... na een hoger beroep vrijgelaten in Italië. Ze vloog meteen naar huis... en kwam onder enorme mediabelangstelling aan in Seattle. Daar is hij. Van minuut tot minuut volgen de Amerikaanse media de aankomst van Amanda Knox. De spanning is de hele dag opgebouwd. Honderden journalisten zijn er in Seattle, de woonplaats van Knox. Het landen van het vliegtuig, het aansluiten van de slurf. Alles wordt in beeld gebracht. De spanning wordt zorgvuldig volgehouden. De eerste advocaat, die eigenlijk niemand wil horen. Het is een and en gruwelijke vier nightmarish marathon dat geen no kind of parent... Have to De nachtmerrie heeft vier gruwelijke jaren geduurd. Geen kind, geen ouder zou dit mogen meemaken. Kurt, Edda, Chris en Cassandra en familie have demonstrated unquestioned and unparalleled patience. Vader Kurt, moeder Edda, broer Chris en zus Cassandra. Ze hebben immens geduld gehad. Moed en waardigheid getoond. Weerstand en kracht. But most of all. Maar vooral, ze hebben er altijd op vertrouwd... dat deze onterechte veroordeling geen stand kon houden, zegt de advocaat. Door eindeloos aandringen vanuit Amerika is het proces overgedaan. Nieuwe DNA-testen hebben uiteindelijk aangetoond... dat Amanda en haar vriendje niks met de moord te maken hadden. Maar belangrijker nog, toen het proces werd overgedaan... bleek opnieuw dat Amanda geen motief had om haar Britse kamergenoten te vermoorden. Dat is misschien nog wel het belangrijkste argument geweest voor de Italiaanse jury. Dan komen de vader en de moeder. Uh, first of all, like to thank everybody. Vader Kurt, happend naar lucht, dankt voor alle steun. Met name financieel is die groot geweest. De vereniging Vrienden van Amanda zamelde geld in, zodat er altijd familie in Perugia kon wezen, waar de Amerikaanse studenten vier jaar vastzat. En dan het moment waarop iedereen wacht. Amanda zelf. Ze moet weer even wennen aan het Engels na al dat Italiaans. Want dat spreekt ze inmiddels goed, zo bleek wel in de rechtszaal. They're reminding me to speak in English. Because uh, I'm having problems with that. Um... I'm really overwhelmed right now. Um, I was looking down from the airplane and it seemed like everything wasn't real. Um what's important for me to say is just thank you to everyone who's believed in me, who's defended me, who's supported my family. Um Amanda vecht met haar stem. Ze kon nauwelijks geloven dat het allemaal echt is wat ze ziet. Ik ben overweldigd, maar wil nu met mijn familie zijn. En dan vertrekt ze. Thank you for being there for me. Maar de tv-zenders gaan door. Nu Amanda veilig en wel op Amerikaanse bodem is... lijkt de kritiek op het Italiaanse rechtssysteem pas goed los te barsten. Nina Burley heeft een boek geschreven over de zaak. The Fatal Gift of Beauty. Schande spreekt de schrijfster ervan. En de presentator dat Amanda en haar vriendje een jaar in voorrest hebben gezeten, zonder formele aanklacht. You know, in our system, trials start and end in weeks or months, but they meet every day. En dan die luie Italianen, zegt Burley in feite. Hoe lang ze niet over dat proces hebben gedaan. Het laatste woord zal nog niet zijn gezegd over dit proces. Maar de familie Knox zal voorlopig niet meepraten. Die wil rust. Dus so please, give them some peace. Geef them some time. Een bijdrage was dat van onze correspondent Wessel Dion. Het is kinderboekenweek. In het muziekgebouw aan het EI in Amsterdam werd gisteravond de prijs uitgereikt voor het beste kinderboek van het jaar, de Gouden Griffel. Het kinderboekenbal, dus de start van de kinderboekenweek. En dat kinderboekenbal is natuurlijk te vergelijken met dat andere boekenbal. Maar er is één verschil. Geen champagne of alcohol op het menu, maar chocolademelk, ranja en kinderchampagne. Het thema van de Kinderboekenweek is superhelden. Hebben jullie een favoriete held, jongens? Uh, Spider-Man. Omdat ik als de dood ben voor spinnen en daarom vind ik hem geweldig. Um, ja, ik vind Donald ook heel leuk. Ja, hij maakt vaak fouten. Maar op een gegeven moment gaat hij altijd weer wel goed. Een beetje mijn held. Um, Mega Toby! Wie is Mega Tobi? Dat is het vriendje van Mega Mindy. En waarom vind jij die een held? Omdat hij heel grappig is. Hij praat Belgisch en dat vind ik ook grappig. Maar vanavond is er natuurlijk maar één echte held: de winnaar van de Gouden Griffel 2011. Het is de Griffelsjury 2011. Een eer en een genoegen om bekend te maken dat zij eendrachtig heeft besloten. de Gouden Griffel 2011 toe te kennen aan een klassiek verhaal in een gedurfd nieuw jasje van Goede Snit dat treffend in beeld werd gebracht door de illustrator. De Gouden Griffel 2011 gaat naar Disses van Simon van der Geest... met illustraties van Jan Jutten. Nou, Disses is uh, in het kort gezegd een verhaal over de tien jongetjes... die uh, in het zwembad uh, uh, verzeild raken in een ruzie met de grote jongens. En, uh, daarna op weg naar huis in een ontzettende storm terechtkomen en heel erg verdwalen. Vervolgens doen ze er een week of jaren of ik weet het niet heel lang over om weer thuis te komen. En onderweg komen ze een boer met één oog tegen, bloeddorstige hengelaars en een kraanmachine. Dus onderweg sneuven er ook wel een paar van die jongens. Ik geloof dat er ook een oude Griekse held in Verstopt zit in het verhaal. Kun je daar iets over vertellen? Het geheel is geïnspireerd op de Odyssee. Dus uh, mijn held Disses heeft wel iets weg van Odysseus. Alleen is Odysseus natuurlijk een uh, stoere vent. En dit is niet echt. Nee, dit nee, is meer, toch meer een uh, jongetje van vlees en bloed die wel heel bang is ook. Een griffel is natuurlijk een enorme waardering voor je werk. Ja. Uh, vond dat voor jou ook zo? Ja, zeker. Ja. Ja, het geeft wel een onwijs boost om, om, om verder te gaan en... Uh, om mijn verhalen te blijven vertellen. En het is pas mijn tweede boek. Dus uh, ik ben totaal overdonderd. Uh, maar uh, ja, het geeft wel heel erg het vertrouwen van... dit is dus bijzonder wat ik maak. En dat moet ik blijven doen. Ja. Ja. Komt uh, de griffel misschien een beetje te vroeg? Je hebt te vroeg gepiekt wellicht? Oh, nee, dat hoop ik niet. Dat hoop ik, niet. Nee, ik hoop dat er nog heel veel mooie boeken hierna zullen komen. En dat ik gewoon door kan blijven gaan in het zoeken naar... Uh, ja, mooie taal en mooie verhalen. Simon van der Geest, hij maakte disses en won daarmee de Gouden Griffel 2011. Paul Sanders sprak met hem en was op het kinderboekenbal. Zeven minuten voor half tien is het. Wij kijken nog even naar Thailand, want een zware tropische storm... heeft grote gebieden van het land onder water gezet. Zeker een derde van Thailand is getroffen. En er wordt gesproken over meer dan 200 doden. Correspondent Michel Maas over de gevolgen. Nou, de schade is enorm, want het is niet alleen de storm die over Thailand uh, is gegaan... maar ook de moeson, de regentijd. En uh, die heeft uh, het land eigenlijk al vanaf juli geteisterd. En uh, ja, een derde staat onder water. Er heeft nog meer onder water gestaan. Het is allemaal landbouwgrond. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de schade is, maar zeker is dat die enorm is. En uh, gisteren is daar nog eens een dramatisch hoogtepunt bijgekomen. Want er is een, uh, een oude tempel, de Chaiwat. Die staat op, het, op de lijst van het werelderfgoed van de Verenigde Naties. Die is onder water gelopen nadat er een dam was doorgebroken. Er stond in tien minuten tijd ineens twee meter water in dat complex. En er zijn meer van dat soort historische plekken die op dit moment onder water staan. En wat daar precies de schade aan is, dat is nog niet te schatten. Michel, welk deel van het land is vooral getroffen? Staat bijvoorbeeld Bangkok ook onder water? Nou, Bangkok staat nog niet onder water, maar ik zeg nog, want het wordt wel bedreigd. Want al dat water dat nu het noordelijke deel, het grootste deel van Thailand onder water heeft gezet... dat komt allemaal richting Bangkok, allemaal richting zee. En verwacht wordt dat het daar ook tot overstromingen gaat leiden. En tot nu toe is dat nog uitgebleven. Er zijn wel wat stukjes van de stad die onder water staan. Maar ze zijn echt bang dat dat toch echt wel gaat gebeuren. Grote gevolgen dus voor eh, onder andere het, het erfgoed eh, en, en veel mensen getroffen. Hè? We zijn het al meer dan 200 doden. Wat, wat doen de Thaise autoriteiten? Nou, die proberen het allemaal een beetje te regelen voor zover het gaat. Natuurlijk proberen ze hulp te verlenen aan de mensen die direct getroffen zijn. Maar ze proberen ook de waterstroom een beetje te regelen... door dammen open te zetten of dammen te sluiten waar het precies uitkomt. Uh, bij Bangkok hebben ze een enorme watertunnel gemaakt... waardoor uh, overtollig water naar de zee kan worden afgevoerd. Dus dat proberen ze. En verder zijn ze nu plannen aan het maken om, om voor de toekomst uh, ervoor te zorgen... dat Thailand zo weinig mogelijk last heeft, want het water dat komt terug. Maar uh, ze kunnen er wel voor zorgen dat uh, mensen hun huizen bijvoorbeeld bouwen in gebieden die uh, niet zo uh, vatbaar zijn voor overstromingen. Ja, maar goed. Om... Ja, Michel, sorry, dat is op de langere termijn. Voorlopig moeten ze eerst dat water nog maar weg zien te krijgen, want dit, dit zal ook blijvende schade opleveren, denk ik. Ja, zeker. Het, het water moet weg. Maar dat ziet er voorlopig nog niet naar nou uit dat dat lukt. Want uh, over een paar dagen wordt er een nieuwe orkaan verwacht uh, in Thailand. Dus daar maken ze zich nu al uh, voor op. En ja, uh, ook de voedselprijzen die gaan er natuurlijk onder lijden. Want wat er onder water staat, dat zijn vooral landbouwgronden. En daar zijn dus hele oogsten weggespoeld. En dat ga je natuurlijk uiteindelijk merken in de winkels. Ook in Bangkok. Het, het eten gaat duurder worden. Michel Maas over het noodweer dat Thailand heeft getroffen. Nog even naar Joris van der Kerkhoofd. die is nog altijd in Brussel. Hij pelt daar de stemming over de wankele Belgisch-Franse bank Dexia. Met grote gevolgen uh, voor uh, regering, voor klanten en voor de financiële wereld. Joris. Die financiële wereld die is een minuut of twintig geleden eh, begonnen met opnieuw naar Dexia te kijken. Waar het gisteren eh, meer dan 20% naar beneden ging het aandeel. Begon het vandaag, het aandeel Dexia hier in Brussel, met een stijging van, van 10%. Maar na een kwartiertje is het weer 5% naar, naar beneden gegaan. Dat betekent dat een aandeel Dexia van 1,01 ongeveer 1,06 euro nu oplevert. Eh, in 2008 was het nog, nog 7 euro. Die bank is dus echt stukken minder waard geworden. Worden. Maar, zo zei de premier van alle Belgen, Yves Le Terme... de ontslagnemende premier eh, vanochtend... Eh, dat we ons, of de Belgen in ieder geval en de spaarders... geen zorgen moeten maken, want eh, de bank blijft bestaan... en eh, ze, het zal de mensen geen cent kosten... Ook al is het een bank die heel veel geld heeft van uh, gemeenten. Het is de oude gemeentekredietbank, de kredietbank. Uh, waar uh, dus uiteindelijk al die gemeentes toch nog heel veel geld zullen moeten gaan investeren... om die bank overeind te gaan houden. En je misschien via een omweg toch ook nog als burger uh, geld moet gaan betalen. Niet als spaarder, maar als, uh, als, als burger. Uh, de aandelen dus vanochtend iets omhoog. Daarna weer, uh, weer aan het dalen. Uh, mensen hier even buiten de studio van de, van de VRT... Uh, Lopen naar hun werk en één meneer loopt naar de, naar de bank toe. Een beetje het uiterlijk van, van Toets Stielemans. Gedrongen, zonder mondharmonica. Spreekt in mooi Brussels over, over wat hij vindt van de toestanden met Dexia. Ik vind het droog veilig dat wij binnen moeten de Fransen helpen. En dat is feitelijk voor mij schandalig. Want dat gevoel hebt u wel, dat de Belgen de Fransen moeten helpen... net als drie jaar geleden? Nee, nee, nee. nee dat... Andersom, hè? <laughs> Ik zeg het al bijna fout. Ja, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, zal, dat zal niet zijn. Nee, maar u hebt het, inderdaad het gevoel dat de Belgen de Fransen moeten helpen... net als drie jaar geleden. En dat vindt u niet goed? Nee, nee. Spijtig genoeg. Hebt u zelf geld op de bank staan? Ja, ik, ik, ga, ik ga er juist feitelijk een uh, uh, plaatsen. En dan gaat u het geld afhalen? Uh, afhalen? Uh, waarschijnlijk niet. Uh, waar, waar moeten ze feitelijk uh, plaatsen? Ja, ja. Bij, bij ons thuis niet. Hè? Het is... Niet in een oude sok? Nee. Okay. nee dus nee. u gaat er wel naartoe, maar ja... Nou ja, het, ja het, het, het, het zou moeten overleven. Hier in België. Okay. Want dat zou, dat zou schandalig zijn. Als het niet overheeft. En de Grieken, de Grieken, dat zijn smeerlappen, hè? Okay. Ja, maar nee. Dank u wel. Nou, dat is dan nog even gezegd dat de Grieken vuile smeerlappen zijn. De Fransen hebben in 2008 voor een derde Dexia Bank geholpen. De Belgen voor twee derde. Minister-president Leterme zei eerder vanochtend... dat dat in de toekomst in ieder geval niet zal gebeuren. Het zal niet zo zijn dat de Belgen voor zoveel geld in verhouding zoveel meer dan de Franse Dexia er gaan helpen. Percentages wilden die verder niet noemen. Nou, België is weer gestart met leven vandaag. De files die zijn er nog flink in Brussel. Maar het zijn geen files naar Dexia Bank om het geld ervan af te halen. Joris van der Kerkhoff, dank je wel voor jouw bijdrage vanuit Brussel. En dat interview met Leterme vindt u terug op onze website. NOS.nl of op Twitter NOS Radio 1. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend zes uur zijn Larijn en ik er weer dan... Uh, oh nee, ik ben er helemaal niet. Nee, oh God, nou dan dan niet. zit je alleen. Waar ja. ja. ja, ben je dan? ongezellig Dat kan ik niet zeggen. Oh. Sven, <laughs> jij bent er gelukkig in. wel. Jazeker. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen. Iets met geld ook nog vanochtend? Uh, uh, ja, iets ja. met geld, maar op een andere manier. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft er in 1994 voor gezorgd... dat een deal voor de levering van vergatten niet doorging... door bij de onderhandelingen ineens een rijke huisvriend... namelijk Joop van Kaldenborg naar voren te schuiven. Zelf heeft ze altijd ontkend dat dat zo ging. Maar in de biografie die over haar vandaag verschijnt blijkt dat ze daarover heeft gelogen. En de bron daarvoor is de huisvriend zelf, Joop van Kaldenburg dus. Verder staatssecretaris Henk Bleker is op rondreizen in Afrika om daar onze handelsbelangen te behartigen. Zij is handelsreiziger geworden in waterputten en pootaardappelen. En waar komen de moderne vrouw en een man hun levenspartner tegen? Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. Dat is meer zo in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Jan van der Putten.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 De politie in Den Haag wil broers en zussen van criminele jongeren uit huis plaatsen. Als de ouders niet ingrijpen, moeten we voorkomen dat gezinsleden op het slechte pad terechtkomen, zegt de politie. En er is overleg met justitie, jeugdzorg en de gemeente. Het CDA komt met een voorstel dat te maken heeft met het ontslagrecht. Werknemers die worden ontslagen bij een bedrijf dat niks deed aan scholing, hebben recht op meer geld. Dat kan nu ook al, zegt CDA-Kamerlid van Heijem, alleen het gebeurt te weinig. En in het Amsterdamse havengebied wordt gezocht naar een opvarende van een kolenschip dat vannacht is gezonken. Het schip van 100 meter lang was aan het laden toen het brak en zonk. Een ander bemanningslid wist veilig op de kant te komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Eurocommissaris Nelly Kroes loog over haar rol bij een mislukte miljardendeal... zeggen haar biografen. Britse anti-Europa-lobby ruikt zijn kans. Nederland zoekt nieuwe kansen voor de handel in Afrika... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Roy Jerkens is vanochtend in Hartje, Rotterdam. In een van de smerigste straten van Rotterdam. En als het Rijk niet snel iets doet aan de luchtkwaliteit in de vier grote steden, dan komen allerlei economische ontwikkelingen volledig stil te liggen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.caro.nl Al sinds 1994 wordt gefluisterd dat Nelly Kroes door het betrekken van een rijke huisvriend een miljardendeal deal deed mislukken. Kroes, nu eurocommissaris, heeft het altijd ontkend, maar in haar biografie die vandaag verschijnt komt het verhaal keihard terug. Stan de Jong is een van de twee mannen achter de biografie. Stan, goeiemorgen. Even t, uh, om duidelijk te maken wat haar rol ook alweer precies uh, was. Het ging om een grote fregattendeal deal met de Verenigde, Verenigde Arabische Emiraten. Lang over onderhandeld, hele stekelige, netelige kwestie. En plotseling duikt een huisvriend op. Wie is die huisvriend? Ja, de huisvriend is Joop van Kaldenborg. En wie is dat? Dat is een multimiljonair, die woont in Rotterdam. Ook al wel een bekende society figuur. Hij heeft ook een van de grootste kunstverzamelingen. De particuliere kunstverzamelingen in Nederland. Bram Peper en Nelly Kroes waren daar heel, heel dik mee. Hij woont ook in Wassenaar in een, op een landgoed. En, uh, nou, van Kaltborg die heeft ook uh, het echtpaar Peper Kroes destijds geholpen... met het aankopen van een ambtswoning. En we hebben altijd vermoed dat zij zeg maar, hem naar voren heeft geschoven... als een soort lederdienst. En is dat ook zo geweest? Nou, dat is. Uh, uh, wij hebben daar uiteraard naar. Uh, Van Calderborg hebben er zelf gesproken. Dat is eigenlijk denk ik het unieke. Uh, wat wij naar voren hebben gehaald in, in, uh, in het boek. Uh, want hij is tot nu toe eigenlijk altijd. Uh, ja, low profile geweest, heeft nooit commentaar willen geven inhoudelijk op deze zaak. En hij bevestigt eigenlijk. Uh, het hele verhaal, namelijk dat hij plotseling als een deus ex machina naar voren werd geschoven door haar. Dat doet hij uit, in detail uit de doeken. Ja. We moeten toch even, want het is een ingewikkelde kwestie, even de zaak wat beter nog uh, onder het vergrootgas leggen. Uh, er werd lang onderhandeld. De ambassadeur was daarbij betrokken. Een consortium, zoals dat dan gaat. Uh, zocht Nelly Kroes aan, omdat zij een, een betrouwbaar boegbeeld was van de vaderlandse economie, zal ik maar zeggen. Uh, de, de, als gezegd, de ambassadeur was erbij betrokken. En een voormalig OESO-medewerker, die alle juridische haken in ogen moest op en die meneer, die heel belangrijk voor de, de deal was, dus die laatste, zat plotseling niet meer aan tafel toen een sheik naar Nederland kwam om, uh, uh, om er een klap op te geven, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en toen zat plotseling die van Kaldenborg daar aan tafel. Ja, het was een, uh, het was een uh, dinertje wat georganiseerd was tijdens dat vierdaagse bezoek van die delegatie van de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, die sheik die komt met zo'n heel gevolgd, komt dan natuurlijk uh, aan. En het moet allemaal perfect geregeld worden. Nou, dat, dat kun je wel aan Nelly overlaten. Dus er was een diner... In Avila villa Hoboken. Daar waren aanwezig minister van Economische Zaken Weijers. minister van Defensie Voorhoeven. en natuurlijk allerlei ambtenaren en Arabieren en zo. Bram Peper en Nelly Koes. En nou, er wordt gesproken. en plotseling blijkt er een mystery guest aan tafel te zitten. namelijk Joop van Kaldenborg. Ja. Nu is het zo dat. De bedrijven van het consortium, hè, die natuurlijk al jaren met die uh, deal bezig waren... die zaten er ook niet bij. En iedereen vertrouwde eigenlijk... Nou, Nelly Hoes gaat het wel goed uh, regelen. Ja. De overeenkomst ja, was eigenlijk bijna beklonken, zou je kunnen Want zeggen. Ze had op, op wat zou haar deel van het werk, het lobbyje in Den Haag... had zij uh, voortreffelijk gedaan, dat zegt ook iedereen. Dat lobby deed ze allemaal fantastisch en de hele sfeer, de hele creëren. De, toen heeft ze dus ook de, de scheik naar Prins Bernhard geleid, zoals we gisteren hebben onthuld. Um, maar alleen, van Calderborg, daar wist niemand uh, wat vanaf dat hij daar aan tafel zat. En dat was uh, opperste verbazing en paniek ook wel bij die Arabische delegatie. Ja. Die ging meteen met de ambassadeur bellen, met de, de bemiddelaar die daar al jaren uh, voor, met die deal bezig was... En uh, ja, nou, uiteindelijk heeft dat ook geleid tot het ontslag van Kroes als president van het consortium. Maar de vraag is, wat is er nou precies misgegaan daar aan tafel? Want de deal leek beklonken en plotseling, uh, althans dat is in ieder geval de indruk die jullie wekken in het boek, uh, omdat die meneer van Caldenborg opeens aan tafel verscheen, is de deal niet doorgegaan. Wat heeft ja, die man gedaan klopt. waardoor er een, uh, een stok in de spaken terecht kwam? Ja, dat is correct. Dat, uh, dat weten we ook gewoon uit uh, geheime uh, vertrouwelijke stukken, uh, documenten van de ambassade enzovoort. Ja, staatsgeheime dus stukken dus zelfs. Alle, alle kaarten moesten namelijk uitgespeeld worden door die andere man, die Ganadian heette. Dit was een voormalig OESO-medewerker. En die zou alles regelen, want het was een ingewikkelde deal. Waarbij zeg maar uh, via uh, de, de, de, de, een, een vennootschap werd opgericht waar olie aan uh, uh, verkocht werd. En die konden zij weer met winst. Verkopen. Ja. En dat geld zou naar alle verschillende stammen in de Verenigde Arabische Emiraten gaan. Ja. En die man had alle touwtjes in handen. En die van Calderborg, ja, die wist eigenlijk helemaal van niks. Dus die wilde in één keer die zaak overnemen en daar ook veel geld aan verdienen. Ja, hij zegt letterlijk, ik vond het allemaal veel te veel risico inhouden. Ik heb de bal verstand van olie. Uh, ik dacht, als ik het doe, dan ga ik er echt aan verdienen en anders doe ik het niet. Dat klopt. En hij ging toen allerlei brieven liet via Nelly bezorgen. Uh, aan de scheik, zeg maar, en, en, en dienstgevolg. En die brieven die belanden meteen bij de, bij de andere partij zeg maar, op uh, tafel en bij de ambassade. En toen is er echt een soort diplomatieke rel van je welster uitgebroken. Uh, ja, want de... want ondanks dat zij ontslagen was als voorzitter van het consortium... is Nelly Kroes toen toch heel brutaal. op eigen houtje weer naar de emiraten afgereisd. En deed zich nog steeds voor als voorzitter. Juist. Zij heeft zelf altijd ontkend dat het zo zat. Ja, nou dat dat. Ja, eerlijk gezegd, we hebben, we hebben zoveel feiten dat we dat kunnen weerleggen. We hebben het over een hele belangrijke uh, deal begin jaren negentig dus. Uh, toen uh, de Nederlandse. Uh... Scheepswerven, ook al in zwaar weer, zaten al enige tijd zal ik maar zeggen. Uh, Fokker stond onder druk, dus alle grote industrieën in Nederland stonden enorm onder druk. Hoe belangrijk was deze zaak voor het Nederlandse bedrijfsleven? Ja, en enorm. Kijk, het ging om een miljardendeal. Bovendien, als je een paar van die fregatten hebt verkocht, hè, als dat goed is gegaan... kan het ook weer nieuwe opdrachten opleveren. De Koninklijke Schelde zat toen in zwaar weer. en Het uh, was natuurlijk ook heel belangrijk voor de werkgelegenheid... In, ...in Zeeland, hè, waar de werf uh, gevestigd is. En het is uiteindelijk ook slecht afgelopen met uh, de schelden. En dit had ze misschien nog wel ja, voor jaren werkgelegenheid kunnen opleveren. Hoeveel geld is er misgelopen? Miljarden. Ja, hoeveel? 3 miljard. 3 miljard. En dan heb ik het nog niet over de mogelijke verkoop van Fokker vliegtuigen ...maar dat is wel een ander verhaal. Ja, maar dat gaat meestal samen hand in hand hè, bij dat soort uh, zakentransacties. Nou, in dit geval willen ze juist die Fokker-deal er niet bij betrekken. En trouwens nog een uh, onderbelicht aspect van de hele zaak is dat um, uh, Kroes en alle betrokkenen hebben ook moeten beloven een uh, om een geheimhoudingsplicht rond die hele deal. Een confidentiality agreement. En wat de ambassadeur, toenmalig ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten heeft gezegd, is dat ze eigenlijk door Van Kaldeborg erbij te betrekken ook de vertrouwelijkheid heeft geschonden. Dat is natuurlijk ook ernstig. Ja. De vraag is dan toch, waarom heeft iemand dit gedaan? Dulze ze is niet, laten we zeggen, van gisteren. Nee, zeker niet. Uh, ja, we, we hebben natuurlijk ook zitten zoeken naar het motief. Ik vertelde net al dat van Kaldenborg uh, ook de pepertjes wel eens had geholpen met het een en ander. Het was natuurlijk een vriend. Dus wij hebben aan Van Kaldenborg zelf, hey, want die komt niet voor het eerst in beeld gevraagd van, god, wat, wat zat er nou achter? En toen zei hij, ja, zegt hij, ik heb me wel eens afgevraagd... als ik er nou zo ontzettend veel geld aan zou gaan verdienen... moet Nelly dan ook daar niet wat van krijgen. Maar, zegt hij, en we moeten hem maar op zijn woord geloven... ze heeft er nog nooit naar gevraagd, ze heeft nooit op geld geduid. Dus ja, haar motief blijft een beetje in nevelige hulp. Stan de Jong, met weer een onthulling uit... hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd. De biografie die vandaag dus wordt uh, gepresenteerd. Ik dank je wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De internationale wielerunie UCI adviseert alle wielerploegen... in de aanloop naar de Ronde van Peking om geen vlees te eten. Chinees vlees bevat nogal eens clenbuterol. Een middel dat meervoudig toerwinnaar Alberto Contador... bijna de kopkosten, weet u nog... Maar wat zijn de gevolgen voor gewone consumenten eigenlijk als je zo'n besmet biefstukje eet? Het antwoord komt van professor Michel Nielen van het Riekilt Instituut voor Voedselveiligheid in Wageningen. Ja, als uh, gewoon mens uh, vlees zou eten met uh, veel te veel klembutol erin, want daar praten we dan over. Uh, dan uh, zijn de symptomen een uh, versnelde hartslag, uh, misselijkheid, pijn in de maag en uh, trillingen. En in uh, het slechtste geval uh, ja, komt uh, de consument terecht in het ziekenhuis. Dat is het geval bij uh, hele hoge gehaltes aan clambutrol in vlees. Er zijn uh, in de vakliteratuur een aantal uh, gevallen bekend. Onder andere inderdaad in China. En dan uh, zijn dit de symptomen van de mensen die in het ziekenhuis uiteindelijk terecht zijn gekomen. Maar het is uh, absoluut uh, ook uh, zo dat het verboden is in Europa en dat daar... Uh, ...goed op gecontroleerd uh, wordt in uh, alle Europese uh, landen. Dus dat betekent dat als het er al in zou zitten... ...dan zou het bijna in niet meetbare hoeveelheden erin zitten. En daar zouden we ook zeker geen uh, hinder van ondervinden. Al professor Michel Nielen over het groeihormoon glenbuterol. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... ...goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. Roy. Een gemeentewerker op een bankje. Goedemorgen, meneer. Mag ik u een vraagje stellen? U zit hier op een bankje even een checkje te roken. Ja. Het is de Viestestraat van Rotterdam. Zou het? Ik zou het niet weten. De lucht is hier uh, niet te hard, hè? heel erg vervuild, zeggen ze. Nou, ik doe dat al 17 jaar. Dus... Nooit iets gemerkt? Uh, nee. Ik, uh, alleen hier met verbouwen, met de grond en met, met de straat open gooien, dat is wel een probleem. Vrachtwagens, trams, bussen. En auto's. Heel veel auto's aan de Wena, Een van de drukste straten in Rotterdam loopt dwars langs het centraal station. Als het Rijk niet snel wat doet aan de luchtkwaliteit in de vier grote steden... dan komen allerlei ontwikkelingen hier stil te liggen. Alexandra van Huffelen, wethouder hier in Rotterdam. De Velse straat van Rotterdam. Ja, dit is de, de straat inderdaad waar we nog de grootste knelpunten hebben... op het gebied van luchtkwaliteit, zowel NOx als fijnstof... En uh, dat betekent ook dat er heel veel maatregelen nog nodig zijn die we hier in de stad moeten treffen. Maar vooral ook die, uh, die het Rijk moet treffen om te zorgen dat de luchtkwaliteit hier beter wordt. En dat mensen hier prettig kunnen wonen en werken. En nu wordt er al van alles gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wat hebben jullie hier in Rotterdam bijvoorbeeld al gedaan? Nou, er zijn een paar dingen die we doen. Uh, we proberen samen met werkgevers afspraken te maken om zo weinig mogelijk hun werknemers met de auto naar het werk te laten komen, maar veel met de fiets en het openbaar vervoer. We zetten in op elektrisch rijden. Uh, we kijken naar hoe we het verkeer zo kunnen reguleren dat er zo weinig mogelijk opstoppingen zijn in de stad. Dat zijn allemaal dingen die wij doen. Ja, maar dat is allemaal te weinig, want het helpt nog allemaal niet veel. Nou, wat, wat zo is, is dat je als stad maar een deel van de problematiek kunt oplossen, omdat die luchtkwaliteit niet alleen bepaald wordt door de uitstoot die hier lokaal wordt geproduceerd, maar natuurlijk ook wat er in de, of om de stad gebeurt. De industrie, de wegen en dat soort dingen. En daarvoor hebben we juist de hulp van het Rijk zo hard nodig. Ja, want er zijn Europese normen voor stikstofdioxide gesteld en als er niets gebeurt, dan wordt dat allemaal niet gehaald. Wat dan? Nou, als die normen niet gehaald zouden worden, en daar, daar gaan we niet vanuit en daar hopen we ook niet op. Zeker niet wanneer het Rijk ook echt zijn verantwoordelijkheid neemt. Uh, maar als dat wel zo is, dan zijn er plekken in de stad waar je niet meer mag bouwen, waar geen uh, wegen kunnen worden aangelegd. Allemaal van dat soort economisch belangrijke activiteiten kunnen dan niet meer uh, gerealiseerd worden. Wat wilt u van het Rijk? Nou, wat wij graag willen is dat ze vooral doorgaan met het stimuleren van schoon vervoer. Dat helpt niet alleen maar in de knelpunten, maar natuurlijk door het hele land heen. Zorgen dat de belastingmaatregelen daarvoor worden doorgezet. Uh, zorgen dat er allerlei pilotprojecten op Gieten, bijvoorbeeld van elektrisch rijden worden, worden gecontinueerd. We willen ook heel graag... ...dat het Rijk verder gaat met het zorgen dat er streng wordt gekeken naar de industrie. En we willen graag dat ze ook zorgen dat er zoveel mogelijk activiteiten rondom de stad... ...dat die gereguleerd worden, zodat die uitstoot naar beneden gaat. En wij hebben dan toegezegd, de grote steden, dat wij ons deel van het, van het pakket gaan realiseren. En dat heeft ook veel te maken met bijvoorbeeld verkeer en vervoer hier in de stad. Nou, het gaat niet alleen om geld, om economische ontwikkelingen. Uh, het gaat ook om gezondheid. Een paar maanden geleden nog in het nieuws dat alleen al in Amsterdam jaarlijks duizend mensen vroegtijdig doodgaan door de slechte luchtkwaliteit daar. Dat zal hier niet anders zijn. Ja, dat is natuurlijk de, het hart van het luchtkwaliteitsbeleid. We doen het vanuit het feit dat we graag willen dat je gezond kan leven in Nederland. En we weten dat er knelpunten zijn in alle grote steden. Die zijn hier ook in Rotterdam. En die moeten we oplossen. Want die gezondheid van de Rotterdammer staat in dit beleid natuurlijk voorop. Vanmiddag is er een nationale conferentie over de luchtkwaliteit. U bent een van de, van de sprekers daar. Wat zal uw belangrijkste boodschap zijn? Nou, een van de belangrijkste boodschappen zal zijn natuurlijk om nog eens keer te onderstrepen... hoe belangrijk het is dat we aandacht aan dit onderwerp besteden. Maar ook dat we een aantal elementen van de vervuiling van de lucht, met name roet... dat we daar onvoldoende aandacht nog aan besteden. Dus de, de indicatoren die we nu gebruiken, NOx, stikstof en fijnstof... Uh, daar hebben we nu beleid op en daar gaan we mee aan de slag. En daar moeten we dus nog heel veel aan doen om dat ook te realiseren. Maar wat we nog onvoldoende doen is kijken naar met name, zoals dat dan heet, elementair koolstof of roet. Uh, wat een hele belangrijke indicator is van de mate waarin de lucht gezond is. En uh, daar moeten we in de komende tijd op Europees niveau, op nationaal niveau, maar ook hier in de stad beleid op gaan ontwikkelen. En dan veel succes daarbij. Dank u wel. Zij Roy Hirkens. Straks, Britse eurosceptici slijpen de messen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1962. Uh. Deze dag, in 1962, brengen de Beatles hun eerste single uit. U hoorde hem al, Love Me Do. Het werd niet eens een hele grote hit, eigenlijk, in tegenstelling tot de singles die ze later uitbrachten. Ezing Moldhakker, um, een moldmaker, neem me niet kwalijk, van het Beatles Museum... die heeft de single van de allereerste persing in zijn bezet. Ja, dat was, dat was heel bijzonder. Dat is voor de, voor de allereerste keer een, uh, ja, een debuutsingle een eigen nummer was. Het was heel gebruikelijk dat uh, songwriters nummers aandroegen. En die werden dan door de groep opgenomen. Het was gewoon zo dat de Beatles op dat moment nog niet zo heel veel eigen nummers hadden. En het dat, gewoon, dat gebeurde toen door de producer. George Martin werd gewoon gekeken welke nummers uh, ze hadden. Daar werd op dat moment het beste nummer uitgekozen. En ja, voor George Martin was dat dan Love Me Do. Love Me Do. Oh, love Me Do. Yeah, love het was een bescheiden hit. Het was de 16e uh, plaats in de hitlijst. Voor een debuutsingle was dat natuurlijk niet slecht. Maar met name de, de verkoop in Liverpool in de omsteken was Colorsal. Er werden duizenden en duizenden singles verkocht. En de, en de manager werd er eigenlijk een beetje van beticht dat hij de plaat kunstmatig de hitlijst instuurde. Wat niet het geval was, de Beatles waren op dat moment zo razend populair in de ja, Mercy uh, area. Dus het gedeelte waar ze vandaan kwamen, waar de mensen in lange rijen stonden om ze daar te kopen. van de nummers die de Beatles uh, gemaakt hebben. Het is wel grappig dat het nummer in de meeste uitvoeringen legaal is uitgebracht. Het is maar liefst in vier versies verkrijgbaar. De, de single versie met Ringo op drums. De versie met de studio drummer. Een opname live uit de BBC. En dan nog een live versie. Maar goed, zijn dus, in vier versies is hier maar liefst uitgebracht. Love, love me Een ander de, de, punt wat heel erg leuk was aan de singles, namelijk dat hij herkenbaar is aan zijn rode label. Zowel de eerste single, Love Me Do, als de tweede, Please Please Me, werden bij de allereerste persing uitgebracht met een rood label. Alle herpersingen hadden later gewoon een zwart label. Het was niet tijd, waar waarschijnlijk de kleur van labels die toen gebruikt werden, dat het die kleur veranderde. Maar ja, voor de Beatles, in de Beatles-rij is het natuurlijk wel heel bijzonder om de eerste labels zo te zien. En in het Beatles-museum zijn ze dus ook gewoon te zien. De eerste persingen zijn inmiddels ook erg gezocht. Zeker dat het de versie is waar Ringo Starr op drumt en niet de studiodrummer die op alle latere versies is. Dus een, uh, ja, een originele rood label palafoon uh, kan wel in de honderden euro's per stuk lopen. Love, love me do. Er zijn duurdere singles, dus het is niet de duurste single die je, die je krijgen kan van de Beatles, maar het is natuurlijk wel leuk om een eerste persing van mijn eerste single van de groep te krijgen. Azing Moldmaker van het Beatle Museum over deze dag in 1962, de dag dat de Beatles hun eerste single uitbrachten, Love Me Do. Wees is er nog, 1975. Complaint pour Saint-Catherine. Het gaat niet over een heilige, maar over een winkelcentrum. Kate Anna McCarricle. Het is 7 minuten voor 10. We gaan naar Groot-Brittannië. De Europese Unie dreigt dat land namelijk voor de rechter te slepen... omdat het land niet voldoet aan de afspraak om EU-bergers die daar wonen... zo nodig een uitkering en kinderbijslag te verstrekken. En volgens de Europese regels zou dat wel moeten. Jolanda Bobeldijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat precies? Nou, wat het is, is dat... Um... De uh, Britse regering die heeft een strenge soort van toetsingssysteem opgezet voor Europeanen die aanspraak willen maken op, uh, op, op, op dit soort vergoedingen. En uh, volgens, de, uh, volgens de Europese Unie is dat niet eerlijk, omdat uh, alle, alle Europeanen zouden dus evenveel recht moeten hebben op dat soort uh, uitkeringen eigenlijk. Ja. En uh, Groot-Brittannië heeft nu twee maanden om hier wat aan te doen. Ja. Maar de Britse regering heeft hier heel fel op gereageerd. Um, de minister van werkgelegenheid, Ian Duncan Smith, die heeft gezegd dat dat ongeveer 2 miljard pond zou kosten per jaar. Ja. En um, ja, dat valt, is, is, is heel erg verkeerd gevallen. Hij zegt dat hij niet de deur open wil houden voor wat hij noemt uitkeringstoeristen. Maar het is toch ook de Tories ja, wel opge... zijn op... reactie valt ik wel goed bij de Britse kiezer, want de meeste Britten die hebben een hekel aan de, aan de EU en die, die vertrouwen het helemaal niet. Nee, dat, uh, je hebt altijd eurosceptici gehad, maar het zou, het zou de Tory-regering toch ook zijn moeten zijn opgevallen dat ze lid zijn van de Europese Unie, of niet? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook het hele punt. En uh, zeker binnen de conservatieve partij is er een groep die zeer afwanend uh, tegenover uh, de EU staat... En, en ook alles wat maar met Europa te maken heeft. Gisteren bijvoorbeeld uh, heeft de minister van Binnenlandse Zaken haar beklag gedaan... Over, de, over het Europese verdrag van de rechten van de mens. Volgens haar wordt het uh, door dit verdrag lastiger om uh, illegale uit te zetten. En ze haalde een voorbeeld aan op het partijcongres... dat um, een rechter uh, niet iemand kon uitzetten, een uh, Britse... Uh, well, uh, illegale, zeg maar, omdat hij een, uh, een, een kat als huisdier zou hebben. Nou bleek dat achteraf eigenlijk helemaal niet te kloppen... Maar goed, dit soort voorbeelden worden maar altijd graag uit de kast gehaald. Omdat we ja. dan uh, ja, vooral een groep binnen de Tories zeggen van... ja, dat komt allemaal door die nare Europese regels. Ja. De Tories, de conservatieven dus, en de partij van de regerend minister-president David Cameron... die zijn op dit moment bijeen in Manchester, op het grote congres. Altijd een enorme toestand, een enorme spektakel daar in, ja. in Groot-Brittannië. En nou kopte de uh, populaire krant Daily Express, een beetje schreeuwige krant is dat... deze week, dat de overwinning van de anti-Europeanen eraan zit te komen. Is dat iets wat daar op dat congres gaat gebeuren en zijn dat dan... Ook die oude mastodonten die dat nog steeds doen? Nou, het is, het is een beetje. Ik, ik, het, het, wellicht moet dat, moet dat onderzoek een beetje met een korreltje zout worden genomen. Want de Daily Express heeft een opdracht gegeven om een peiling uit te voeren. En daaruit bleek dat um, twee derde van de conservatieve partij zou uit de EU willen stappen. Nou, en zij proberen dus. Um, ja door middel van een campagne ervoor te zorgen dat er dus een referendum komt over de vraag of groot-Brittannië wel of niet lid moet blijven van de van de EU. ja. maar nou ja, goed, Cameron heeft al duidelijk gezegd dat uh, dat dat dus uh, ja dat feest gaat dus echt niet door wat hem betreft. hij wil alleen een uh, referendum over de EU als er een nieuw verdrag zou komen. en dan wil hij het wel voorleggen aan de Britten. ja. en maar goed, er is altijd een uh, binnen de Conservatieve Partij is gewoon een rechterflank... Uh, die een ontzettende hekel hebben aan, aan de EU. Maar dat is altijd en al zo geweest. Met... Maar de vraag is, hoe machtig zijn die nu? Nou, ze zijn op zich niet heel erg machtig. Want kijk, uh, je moet je natuurlijk realiseren dat David Cameron... heeft de Tories na 13 jaar eindelijk weer in de regering gekregen. Ja. En uh, ja, ze kunnen dus niet te veel gaan mekkeren. Aan de andere kant denkt deze groep dus wel dat als Cameron dus wat steviger uh, had opgetreden tegen de EU... en wat harder was geweest over immigratie... dan had hij wellicht een meerderheid direct uh, behaald... bij de vorige verkiezingen. Juist. Dus dat is een beetje een heikelpunt. Juist. Goed. Uh, hoop geschreeuw dus. Weinig wol voorlopig uh, over de eurosceptici richting uh, Europa. Jolanda Bobeldijk, correspondent in Londen. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, Hollandse aardappels. Moeten de Afrikaanse oogst gaan vergroten, zegt staatssecretaris Bleker. Die is op handelsmissie in Afrika. Zometeen hoort u hem in het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame in het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Het Brabantse dorp Trunen. Natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit. een groot land van ooit daar vandaag wat daar gebeurt.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie? Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een 1jaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Dit is Radio 1.